Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag in Afghanistan en een vuurgevecht daarna... zijn zeker 16 doden gevallen. Ook zijn er minstens 9 gewonden. Bij een bouwbedrijf vlakbij het vliegveld van de stad Jalalabad... openden vijf aanvallers het vuur en twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op. Daarna is nog uren geschoten tussen de aanvallers en Afghaanse veiligheidstroepen. De doden werkten bij het bouwbedrijf. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Sipiers in zo'n 15 Franse gevangenissen voeren actie. Ze vinden hun werk te gevaarlijk geworden door geradicaliseerde gevangenen... die het steeds vaker gemunt hebben op het gevangenispersoneel. Directe aanleiding voor de staking is de verwonding van twee sipiers... in een gevangenis in Normandië gisteren. De dader is volgens Franse autoriteiten een gevangene... die de gedode aanslagpleger in Straatsburg van eind vorig jaar wilde wreken. Bij de aanval gisteren werd de vrouw van de gevangene die op bezoek was, door de politie doodgeschoten. Carlos Ghosn is op borgtocht vrij. De ex-topman van Nissan, Renault en Mitsubishi Motors heeft de gevangenis in Tokio verlaten. Gisteren werd bekend dat Ghosn op borgtocht moet vrijkomen. Wel moet hij aan strenge voorwaarden voldoen. Hij mag geen contact hebben met mensen die betrokken zijn bij de rechtszaak. Ook zijn in zijn huis camera's opgehangen. Ghosn zat sinds november in de gevangenis omdat hij een groot deel van zijn salaris zou hebben verzwegen voor de Japanse beursautoriteiten. Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De kampenaar tekent een contract voor twee jaar, hebben bronnen aan de NOS bevestigd. Hij volgt Giovanni van Bronckhorst op, die eind januari aankondigde dat hij na dit seizoen afscheid neemt van Feyenoord. De 46-jarige Stam is nu nog trainer van Pek Zwolle, waar hij eind in het schip opvolgde. Als speler was Jaap Stam actief bij onder meer PSV, Manchester United en Lazio Roma. Hij sloot zijn loopbaan in 2007 af bij Ajax.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 Tiffany's and bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad I should be a savage Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and my strings Write my own tricks like I might wanna sing Yeah, stop a You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 My eyes to see the beauty. I'm what I've got is what you need Just a love L-O-V-E Say what I've got is what you need A little love to L-O-V-E L -O Nana. Na, na. Now I'm slipping